Het is 7 uur, dit is Smoutjoers met het nw journaal Het Satoudaren-kopstuk dat vrijdag werd opgepakt in de Oostenrijkse wintersportplaats Gerlos, is daar weer vrijgelaten, omdat er een borgsom is betaald van 30.000 euro. De 52-jarige Michel B staat sinds oktober op de nationale opsporingslijst. Hij wordt met drie anderen verdacht van het leidinggeven... aan een criminele organisatie die zich schuldig heeft gemaakt... aan afpersing, drugshandel, geweld en wapenbezit. De drie andere kopstukken werden in september al opgepakt. Het Openbaar Ministerie gaat het bloed onderzoeken van de man... die vrijdag overleed na zijn arrestatie in Waddingsveen. Het OM wil kijken of het verwarde gedrag van de 39-jarige man uit Den Haag... mogelijk het gevolg was van medicijn of drugsgebruik... Van de aanhouding werden videobeelden gemaakt. Te zien is hoe agenten de man met moeite op de grond drukken... en daarbij flinke klappen uitdelen. In zuidwest duitsland in de buurt van Stuttgart... is een Turks gezin omgekomen door koolmonoxidevergiftiging. De slachtoffers zijn een man en een vrouw van 29 en hun twee kleine kinderen. De lichamen werden ontdekt door iemand van de familie. Die belde aan en keek door het raam omdat er niet werd opengedaan. De Nederlandse brandweer begon juist vandaag een campagne... om mensen te wijzen op de gevaren van koolmonoxidevergiftiging. Vanaf komend seizoen staan er bij de Formule 1... geen schaars geklede modellen aan de start... Maar kinderen? Vorige week besloot Autosportfederatie FIA... om afscheid te nemen van de zogeheten pitspoezen. Volgens de FIA past dit niet meer bij de huidige maatschappelijke normen en waarden. Vanaf dit jaar mogen plaatselijke autosportclubs kinderen aanwijzen... die met hun familie de baan op mogen bij de start van een Grand Prix. Voorwaarde is wel dat die kinderen al actief zijn in de kartsport. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat 1 tot 5 graden vriezen. Morgen is het vrij zonnig, bij maxima tussen 0 en 3 graden. In het zuiden is er meer bewolking. De dagen erna rustig winterweer met s'nachts matige vorst. Dit was het NWS Journaal. Awb Verkeersinformatie. De avondspits is voorbij. Alle dagelijkse files zijn al weg. Maar ga je naar Antwerpen, dan zou ik dat niet doen via de E19... de weg Breda-Antwerpen. Want die is namelijk dicht na een flink ongeluk in de buurt van Antwerpen. Je kunt omrijden via Bergen-op-Zoom. Een kenner zei laatst... waar andere automaten alleen zijn gemaakt voor comfort in de file... lijkt de BMW Steptronic ontworpen voor puur rijplezier. Op een bergpas bijvoorbeeld.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 Op zoek naar een betrouwbare partner in elektronica en techniek? Ga dan naar Conrad.rl. Kies uit ons ruime assortiment van meer dan 750.000 technische producten. Bestel snel en eenvoudig op Conrad.rl. Techniek begint hier. Goeie zaak, die Mini Clubman Business Edition. Compleet met climate control, mini-navigatie, parkeersensoren... 17-inch velgen en 6 deuren groot...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 En het zou deze week wel eens heel dichtbij kunnen komen. Bureau Buitenland. Met Rick Delhaas. Hartelijk welkom. Het ANC, de partij van president Jacob Zuma... wil dat hij vertrekt. Liefst voor de State of the Union komende donderdag. Hij zelf weigert te vertrekken. En in een dorp in Griekenland houdt een klein groepje boeren... al een jaar lang de pijplijn tegen... die ons minder afhankelijk moet maken van het Russische gas. Tot half acht is dit bureau buitenland. Maar eerst de relatie met Turkije. Nederland heeft zijn ambassadeur nu formeel teruggetrokken uit Turkije. De ambassadeur was al sinds maart niet meer in Ankara. Ook mag er voorlopig geen Turkse ambassadeur naar Den Haag komen. Het besluit is voorlopig dieptepunt na de harde aanvaring... tussen beide landen in maart vorig jaar... toen Nederland twee Turkse ministers uitzette... die hier campagne kwamen voeren. Aan de telefoon turkije deskundige Lili Sprangers. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Uh, ja, dit uh, conflict uh, is voorlopig op een, uh, een dieptepunt beland. Heeft Nederland dit wel goed aangepakt... Ja, dat is natuurlijk moeilijk, want we kennen niet alle feiten. Maar je zou toch denken dat je Turkije over een hele hoop dingen... op het matje kan roepen. Mensenrechten, journalisten, de acties tegen de Koerden. Maar dat je toch eigenlijk dat in een EU-raamwerk doet... terwijl je probeert, koetke koet, om die bilaterale betrekking goed te houden. Want dat is eigenlijk je vangnet... En daar is, ja, daar is iets misgegaan, of dat nou aan Turkse zijde is... of aan Nederlandse zijde, dat laat zich niet reconstrueren vooralsnog. Maar de verwachting was juist dat met het nieuwe jaar... en het aantreden van een nieuwe regering in Nederland ook, in, uh, eind vorig jaar... die diplomatieke betrekkingen weer op het hoogste niveau zouden worden aangeknoopt. Ja, dus u bent ook verbaasd over deze gang van zaken? Wel een beetje, ja. Dus er moet of sprake zijn van stijfkoppigheid aan één... of, wat natuurlijk ook kan, aan beide zijden, waardoor dit voorkomen is. Want er wordt nu ook in de Turkse pers overigens wel gesproken... ja, het is een formaliteit, want die ambassadeur was al niet in Ankara. Maar het niet hebben van betrekkingen op het allerhoogste niveau... Eh, is meer dan een formaliteit. Dat is echt wel een signaal. En dat is ook een enorm obstakel in het weer goed krijgen van die relaties. Want ja je zit eigenlijk te wachten op wie dan de eerste stap zit. Ja, de vraag is... Kan Nederland uh, het zich wel permitteren om ja, een, geen diplomatieke relatie op dit moment op het hoogste niveau te hebben? Ja, dat is onhandig natuurlijk. Er wonen in Nederland ongeveer 400.000 Nederlanders met een Turkse achtergrond. Dus daar heb je in die bilaterale betrekkingen enorm veel te maken. Er is ook sprake van handel, dat is natuurlijk wel belangrijk, maar dat is niet die omvang die Turkije bijvoorbeeld met Duitsland heeft. Dus in die zin is dat allemaal wel wat minder. Uh, maar het is, uh, het is natuurlijk jammer, omdat een tijd lang de betrekkingen heel erg goed zijn geweest. En uh, ja, je ziet nu dat uh, sinds het optreden van uh, de Turkse minister en de Turkse de Turkse ministers en van de politie in Rotterdam... dat heel erg snel is geëscaleerd. En dat had toen heel duidelijk aan beide kanten een binnenlandse component. Er waren allerlei redenen om dat zo te doen aan twee kanten. En je zou willen dat ze daar nu allebei overheen stappen. Maar blijkbaar is er iets wat dat tegenhoudt. En dat kan best zijn dat de Turken echt ja, openlijke excuses eisen... van de Nederlandse regering. Met het tegenhouden van die althans het uitzetten van de ene minister... en het tegenhouden van de andere minister. En ik denk dat de Nederlanders daar gewoon geen trek in hebben. Ja. Kan dit ook consequenties hebben voor Europa? En nee, bijvoorbeeld voor de vluchtelingendeal? Nee, ik denk dat je echt wel dat, dat, dat optreden in dat multilaterale verband van de EU... moet scheiden van die bilaterale betrekkingen. Mm -hmm. uh, je kunt Turkije aanpakken als je dat met z'n allen vanuit de EU doet. Dat kun je natuurlijk als Nederland in je eentje ook eigenlijk helemaal niet doen. Tenzij er natuurlijk een nadrukkelijk bilateraal belang onder ligt. Hè, bijvoorbeeld als er een Nederlandse, zoals Ebo Oemar... Nederlands en Turks, als die niet terugkomt... dan moet je bilateraal kunnen handelen. Maar de grote issues, het optreden van het Turks leger in Efrien. Uh, de hele de situatie in Syrië en dan ook de vluchtelingendeal, de toetreding. Dat zijn echt dingen die je allemaal in het EU-verband doet. En die moet je ook angstvallig weghouden van je bilaterale betrekkingen... want dan heb je alleen nog maar meer problemen. Ja, Nederland had eigenlijk een soort gelijk akkerfietje als Duitsland met Turkije. Wat voor signaal probeert Turkije af te geven? Nou ja, het is natuurlijk makkelijk om dan de kleinste partner aan te pakken... door te zeggen van kijk, wij zijn gewoon een autonoom land, we hebben belangen om um, uh, met de EU, maar als het gaat om onze bilaterale betrekkingen trekken wij onze conclusies en zetten wij ons beleid uit... helemaal los van wat we met de EU hebben en houden we een rechte rug. Dat is het signaal wat ze nu uitsturen. Mm -hmm. met dat met Duitsland te doen is natuurlijk veel ingewikkelder... omdat Duitsland gewoon politiek, maar ook vooral economisch... veel meer gewicht in de schaal legt. Dus in die zin is het makkelijk om uh, ja, Nederland daarvoor uit te kiezen. Maar het zou kunnen dat dat een rol speelt. Dat ze laten zien, wij zijn een groot, autonoom land. We zijn een belangrijke partner. Je kunt om allerlei redenen, strategisch en andere redenen... niet om ons heen. En gaan we door de pomp Nederland. Goed, uh, hartelijk dank, Lili Sprangers. de Perita Negri. Internationaal. Bureau buitenland. Een groepje Griekse boeren blokkeert al meer dan een jaar de voortgang van een miljardenproject van de Europese Unie. Het gaat om de TAP, een gaspijplijn van 45 miljard euro. Die ons minder afhankelijk moet maken van Russisch gas. Hij moet gaan lopen van Azerbeidzjan via Georgië, Turkije en Albanië... naar West-Europa. Maar Griekenland komen ze niet door. Althans, als het aan de boeren bij het Noord-Griekse plaatsje Filippi ligt. Journalist en fotograaf Aatnuis nam een kijkje bij het boerenverzet. Ik rij hier in de middle of nowhere, net buiten het dorpje Filippi. In, uh, in mijn huurroodetje. In de verte zie ik een soort witte baan uitge uitgehouden in de bergen. Dat moet haast wel die gaspijpleiding zijn. En die houdt ineens op. En ik rijd nu midden in allerlei landerijen. Dus ik ga eens kijken of ik hier iemand zie. En dan kan ik hem even aanspreken. Want het woordje tap, dat verstaat iedereen... Iets verderop zie ik een boer op een tractor. Kassas. Yes, yes. Journalist Hollandese. Hollanda, Hollanda. Tap. Tap. Top. Oh. Oh. <laughs> Wat? <laughs> <Hey>, sorry. <laughs> Deze boer begreep mij niet helemaal. Maar iets verderop zie ik een schuurtje. Uit de schoorsteen op het dak komen dikke rookpluimen goed café, yeah. yes, good good, good. Yeah. ja. goed café, goed, goed. Een griechische café. Een yeah. ja, griechische café, nee. Een café is goed, ja. Ja, een café, ja. Je ja. is Griechenland, hier, hè? En welke bouwen hebben ze gestopt? Die bouwen van dit dorp, of van Filippi? Filippi, Filippi. Dat land is van het bouwen van Filippi. Ja, stop. Ja, stop. Zijn kilometer stop. stop, stop, stop. Wie veel bouwen zien dat? Is dat een collectief? Stop. Vielleicht 20 mennen. Vielleicht 50 mennen. TAP is onderdeel van de Southern Gas Corridor. Een 3500 kilometer lange rechtstreekse gaspijpleiding... die vanuit Azerbeidzaan via Georgië, Turkije, Griekenland en Albanië... naar West-Europa loopt. Het is het grootste en duurste infrastructurele project van de Europese Unie. Totale kosten meer dan 45 miljard dollar. De miljardenpijpleiding is dus gestopt door een boerencollectief... onder leiding van Themis Kalpakidis. Vanuit Nederland heb ik contact gelegd met Katharina Girosteriju. Zij is afgevaardigde voor de Groene Partij in Kavala en kent Themis goed. Ik bezoek haar in het stadhuis. Een lange gang tussen de... Het is uh, een gebouw van de overheid waar het lokale bestuur zit in uh, Cavalla. Die uh, natuurlijk gaan over de situatie in Filippi uh, en de gaspijpleiding. En uh, we gaan nu naar binnen. De uh, enige um, area dat deze pijp stopt is Filippi. Uh, uh, because uh, of uh, the farmers. There, is, there it's really stopped. Only in Filippi it's really stopped. Only in Filippi. It's uh, the Galatian uh, village. Katharina bedoelt hier natuurlijk het dorpje van Asterix en Obelix. Samen met haar rijd ik naar het dorpshuis in Crinides, vlakbij Philippi. om met boerenleider Themis Kalpakidis te spreken. Fight with tap. Fight with tap. Ik krijg nu wat fotootjes te zien. Even kijken... Policemen. One too. One to 1 2 3 Six policemen. six policemen. De andere boeren hebben zwijgend geluisterd naar het verhaal van Themis. Als het gesprek is afgelopen, zegt een van hen plotseling. With and politics. Discussed. We zijn niet moe, maar we walgen ervan. We walgen van de grote politiek en van tap. Die avond krijg ik een appje van Catharina. De gouverneur van de streek, Theodorus Marco Poulos, wil me spreken. Het is dus op de tweede verdieping. Neem de witte deur, zei Catharina. Uh, Hallo. Ja, yes, yes. Um I'm looking for Mr. Marco Poulos. Yes. yes. He is expecting me, I think, at one o'clock. We accept that Greece has benefit mm -hmm. from the from from the from Tap pipeline. Mm -hmm. We are not against we are not against the pipeline, of course. We are we support, but there is a local problem, as we said, locally to the area of. Uh, Mr. Marco Poulos wil mij vooral op het hart drukken dat de regio niet tegen deze gaspijpleiding is. Hier in carvalho area, waar de pipeline is coming like this, it goes that up mm -hmm. and then it goes to the mountains. Mm -hmm. As to avoid causing problems to the lands of the farmers. Mm -hmm. Our suggestion was to cross this mountain mm -hmm. and to make this way. Dit was niet accepted, En het probleem. Waarom niet? En ik weet het niet. Ik weet het niet echt. Ik heb nooit de reden De regionale overheid heeft een alternatieve route voorgesteld. Ze hebben helemaal nooit de antwoord gekregen van TAP. De key voor de solution is de uh, Griekse minister. Volgens Marco Poulos ligt de oplossing bij het Griekse ministerie. En dan bedoelt hij het ministerie van Environment and Energy. Als ik het ministerie in Athene probeer te bereiken... zijn alle nummers afgesloten. Zelfs bij de Griekse ambassade in Den Haag... weet niemand van het bestaan van het ministerie van Environment and Energy. Daarom bel ik met Politos Jurgos, de advocaat van Themis Kalpakidis. Hallo Yes, good morning. This is Mr. Neuwis from the Netherlands. It is in the hands of the Het It's also in the hands of the ministerie in the mind that de minister could uh, come with some improvements in the design. Politos Jurgos ligt de beslissing zowel in de handen van de rechtbank als in de handen van het ministerie. Maar de route van de pijplijn moet veranderen. Ja. Daar komen ze aan. Ik sta hier langs de weg bij, uh, van Cavalla naar uh, Filippi. En daar is de auto van Temes uh, Kalpakidis. Ik ga bij hem instappen. Ja, yes. Good morning. Kalimera, hè. Eh? In de auto vertelt Themis over de omkoping door TAP. me ik Hij is gebeld door een advocaat die zich niet nader identificeerde. En die hem geld bood om te stoppen met alle rechtszaken. Maar daar is hij niet op ingegaan. Maar Themis is standvastig. We zijn geboren in Filippi, opgegroeid in Filippi en we zullen sterven in Filippi, zegt hij. Of, als het moet, zullen we sterven voor Filippi. Ja, je hoorde een reportage van fotograaf en journalist Mr. Ad Newis. De zaak van de pijplijn zou deze week dienen bij het Hof in Athene, maar is uitgesteld. Bureau Buitenland. Met Rick Delhaas. Het presidentschap van Jacob Zuma in Zuid-Afrika lijkt bijna ten einde. Gisteren weigerde hij af te treden... na een bezoek van een aantal topbestuurders uit zijn eigen partij, ANC. Ze willen dat hij aftreedt voor het uitspreken van de State of the Union... komende donderdag. Goedenavond, Bart Luuring, Zuid-Afrika-deskundige. Goedenavond. Uh, Zuma moet zelf wel instemmen. En uh, tot nu toe weigert hij. Ja, het, uh, het, het, het laatste sparteling, denk ik. En dat kan nog wel even duren. Het is een man die erg hecht aan uh, heel lang door discussiëren en dan nog eens overnieuw ja. overwegen enzovoort. Maar hij weet natuurlijk dat het einde in zicht is. Ja, maar zijn partij wil graag dat hij voor donderdag aftreedt. Gaat ja. hij zelf die, die State of the Union nog uitspreken? Uh, ik, ik durf het niet te voorspellen. Ik, de, hoe dichterbij het... Hoe, Komt, hoe groot de kans dat hij dat alsnog doet? Natuurlijk, ik denk dat de inzet van het gesprek dat die bestuurders gisteravond met hem voerde was: laten we aankondigen dat je terugtreedt als president. En misschien dat de wisselprijs was, dan mag je donderdag nog één keer die State of the Union voorlezen. Maar dat schijnt hij dus geweigerd te hebben. ja. Uh. En. Uh zeg maar het partijbestuur, ja, er ja. zijn verschillende besturen... Ja. Uh, die, welke stappen moeten die nemen om tot uh, dat aftreden van Zuma te komen? Ja, alleen het algemene bestuur van het ANC kan hem terugroepen. Het, de, de, het beleid is dat mensen die, of ze nou wethouder zijn... of raadslid, of voor de partij werken of president zijn... ze zijn, ge, dat noemen ze, deployed, te werk gesteld door het ANC... in een bepaalde positie. Uh, dus dat betekent dat de partij iemand ook terug kan roepen. Maar dat kan alleen dat algemene bestuur doen. Om dat bestuur op heel korte termijn bij elkaar te roepen. Het kan, maar het zijn tachtig leden. Niet ja. zo eenvoudig, moet overal vandaan komen. Uh, het alternatief is natuurlijk dat er uh, in het parlement... een motie van afkeuring, het zou de zesde worden wordt ingediend, die het ANC dan wel massaal ondersteunt... of dat ze zelf een motie van afkeuring indient... die weer de basis kan zijn van een impeachmentprocedure. Maar ook dat neemt natuurlijk enige tijd in beslag... en zal dan niet voorkomen dat hij alsnog... die State of the Union uitspreekt onderdag. Ja, nou is de, de nieuwe partijleider, Cyril Ramaphosa... Ja. die zei, ik wil dat het vertrek van Zuma netjes gaat... Dat ja. gaat niet netjes worden, volgens mij. Nee, daar lijkt het uh, wel op. Kijk, uh, Rabaposa is in december op de ANC-conferentie... als opvolger van Zuma... Als president van de beweging gekozen, de, met een nipte ja. meerderheid. Ja. Hij heeft ondertussen zijn machtsbasis, denk ik, ernstig verbreed. Ge uh, ook mensen die tot voor kort Zuma of de kandidaat van Zuma steunden... zijn uh, naar het kamp van uh, Ramaphosa overgelopen. Maar er is nog steeds een hardnekkige stroming die Zuma steunt. En ik denk dat hij, om um die stroming niet te zeer tegen zich in het harnas te jagen... dat hij zegt, ja, het moet op een elegante, op een waardige manier gebeuren... Hij laat geen tot op heden er geen onduidelijkheid over bestaan. Dat dat niet betekent dat Suma van rechtsvervolging zal worden ontslagen. Er hangen natuurlijk 18 aanklachten van corruptie bovenop. Wat het Suma op. eist. Hè? Hij, hij zegt ik wil gewoon immuniteit. Nou, dat is, dat is speculatie, maar dat lijkt me waarschijnlijk dat hij, ja. dat, dat, hij dat wil. Uh, omdat hij uh, natuurlijk, uh, ja, de, de, het is nog niet officieel besloten... maar de, het Grondwettelijk Hof heeft bepaald... dat uh, de vervolging geopend zou kunnen worden. En het is aan de openbaar aanklager om dat te doen. Ja, Die zaken tegen hem gaan eigenlijk allemaal over corruptie. Ja. Uh, is die, dat deel van de partij die hem zo uh, ja, vervent steunt... is die verbonden met die corruptie voor een deel? Nou, met, voor een deel met de corruptie en met de posities natuurlijk. En de posities die ook vaak weer materiële voordelen opleveren... of toegang tot de, de staatskas. He, tot overheidsopdrachten. De, de mogelijkheid om overheidsopdrachten door te spelen aan vriendjes. Dat is natuurlijk in de afgelopen jaren... al om te beginnen onder Mubecki, zijn voorganger. Mm. Maar onder Zuma verviervoudigd eigenlijk. En dat het is enorm uit de hand gelopen. Er zijn berekeningen dat dat... In totaal tot een, dat er misschien wel een bedrag van zo'n 70 miljard euro is weggeroofd. En zijn weg heeft gevonden naar bankrekeningen in het buitenland. Is verdwenen in zakken van mensen waar het niet terecht zou moeten komen. Dus er staan grote belangen op het spel. Niet alleen voor Zuma zelf, die daar natuurlijk ook van geprofiteerd heeft. Maar ook van dat hele patronagenetwerk. Dat nu begint in te storten. Dat nee. door Ramaphosa wordt aangepakt. Uh, en misschien is ook wel de gedachte bij Zuma en de mensen die achter hem staan. elke dag uh, langer in het zadel is er één. en schept mogelijkheden om documenten te doen verdwijnen. geld weg te sluizen enzovoorts. enzovoorts. Ja, um, wat toch een beetje merkwaardig is. dat het opnieuw het ANC. een partij is die het uh, einde brengt van een president. in plaats van het parlement. Ja. Ja, dat is met Mbeki in feite ook gebeurd. Mbeki heeft de eer aan zichzelf gehouden, maar die had ja. geen andere is een keuze een meer. Tragische herhaling. Ja, zeker. En dat heeft dus te maken met die tewerkstelling door het ANC. Dus de, de, het president wordt gekozen door het parlement. Leden van het parlement worden gekozen door de bevolking. Maar vervolgens is het aan de partij. Dat is een, je zou dat een ernstige weeffout in de constitutie van Zuid-Afrika kunnen noemen. Daar is ook veel discussie over in het ANC. Uh, welke kant dat op gaat, dat zullen we moeten zien. Het heeft aan natuurlijk zo gewerkt... dat dat systeem hem een geweldige greep op dat machtsapparaat... op dat bestuursapparaat gaf en het ANC Het heeft hem aan de macht ook gehouden. Nou, en het heeft een, ja, zeker. En het heeft in ieder geval voorkomen... dat er ingegrepen werd in die patronagenetwerken. Dat die fraude, die corruptie en dat machtsmisbruik aangepakt werden. Wat... Ramaphosa aan doet, is eigenlijk gebruikmakend van dat systeem... dat wel in gang brengen. Dus als je enigszins opportunistisch geredeneerd zegt, nou oké, okay, dat is mooi dat dat nu eindelijk gebeurt. Maar er zit natuurlijk een grote principiële kant aan de zaak. En dat is dat die volksvertegenwoordigers die een president kiezen... dat die eigenlijk in de eerste plaats verantwoording naar de kiezers... en niet naar de partij zouden moeten afleggen. Ja, zegt dit iets over de verwevenheid van de staat ja. en de partij, het ANC? Ja. Zeker, en dat, dat, daar is denk ik nog wel een stevige discussie over te voeren, omdat er. Uh in het ANC ook wel, je zou kunnen zeggen, misplaatste denkbeelden. Leven, die zeggen: ja, wij zijn eigenlijk het parlement van Zuid-Afrika. Het Klink, die... klinkt een beetje als een e-partijstaatssysteem. Ja, terwijl men natuurlijk een grondwet heeft geproduceerd. Ja. die voorbeeldig is en een pluriforme uh, structuur, uh, politiek pluralisme uh, centraal stelt. Niks op aan te merken, heel erg goed. Maar nogmaals: er zitten ernstige b die te maken hebben met met uh, ja, grote misverstanden over hoe de rol van de staat... zich zou moeten onderscheiden van die van de partij. Ja. Is uh, Cyril Ramaphosa de partijleider nu ook de nieuwe president? Ja, dat zal hij zeker worden. Als uh, de, als het uh, als Zuma uit de macht wordt geduwd, dan wel terugtreedt... Dan zal even de parlementsvoorzitter een interim-president zijn... die schrijft dan verkiezingen uit in het parlement, parlement en senaat... en die zullen dan zonder enige twijfel Ramaphosa tot opvolger kiezen. Ja. Uh, ik neem aan dat dit, dit is ook schadelijk is voor het ANC. Hè? Met name ook die corruptiezaken, hoe dit allemaal gaat. Uh, ja. Gaan we dit zien in 2019 als er verkiezingen zijn... Uh, dat uh, het ANC enorme averij heeft opgelopen? Nou ja, ik, ik denk dat wat Ramaphosa mee heeft... is natuurlijk het grote angstbeeld bij heel veel mensen in het ANC... ook bij degenen die zich schuldig hebben gemaakt... aan corruptie en machtsmisbruik. Dat men daar heel zwaar voor gestraft gaat worden in 2019. Hè? Dat het dus... Dan moet hij dus de corruptie aanpakken. Ja, en en dat, dat, doet ook, hij ook, ja. dat doet hij ook. Hij is natuurlijk uh, uh, hij is nog twee maanden voorzitter van de beweging. Hij heeft al op een aantal vlakken ingegrepen. Hij heeft een aantal semi-overheidsbedrijven gezuiverd van mm -hmm. mensen die daar uh, grote uh, bedragen hadden verduisterd. Hij heeft uh, allerlei benoemingen al doorgevoerd. Hij heeft het bestuur van Eskom, de Energiemaatschappij, een totaal corrupte club, heeft hij aan de kant uh, gezet. Dat is een heel goed en overtuigend begin geweest. Ja, maar ik neem aan dat kiezers toch ook willen dat mensen strafrechtelijk vervolgd worden. Ja. En dat dat geld ook gewoon terugvloeit naar de staatskas. Ja, zeker. En dat heeft, dat heeft hij ook steeds herhaald en gezegd ja. dat moet gaan gebeuren. Uh, en de grondwet zit in Zuid-Afrika wel zo in elkaar dat hij daartoe. Enige garantie. Ja, maar de spannende vraag is natuurlijk van... wordt de ANC heel kort nog hoor ja. daarvoor gestraft voor deze hele affaire... en haalt ze minder dan de absolute meerderheid? Uh, ik denk dat de kans dat het zij een absolute meerderheid aanzienlijk is... als dat die aanpak die vanaf begin januari is gekozen om een eind te maken... aan die corruptie, als ze die krachtdadig doorzetten. Goed, hartelijk dank, Bart Luierink. Dit is het einde van Bureau Buitenland. Straks Kunststof met uh, Jelly Brouwer. Ze spreekt met operazanger zanger Kirijn de Lang. Maar nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Marielle Hageman. Turkije-rapporteur van de EU, Kati Piri... vindt het onbegrijpelijk dat Nederland zijn ambassadeur terugtrekt. Daarmee wordt volgens haar de bodem... onder elke vorm van dialoog met Turkije weggeslagen... De afgelopen weken voerden Nederland en Turkije gesprekken op hoog diplomatiek niveau... gezocht werd naar een formulering waarbij geen van beide landen excuses hoefde te maken... in het conflict dat vorig jaar ontstond. Volgens minister Zijlstra is dat mislukt. De Tweede Kamer staat achter het besluit van het kabinet om in te grijpen op Sint-Uistatius. In, in een debat met staatssecretaris Knops is duidelijk geworden... dat de politieke partijen geen andere uitweg zien dan het bestuur van het eiland tijdelijk te ontbinden... Er is volgens de staatssecretaris sprake van wetteloosheid, financieel wanbeheer, willekeur en het nastreven van persoonlijke macht. Partijleider Baudet van Forum voor Democratie heeft twee voormalige VVD'ers uit zijn partij gezet. Het zijn een oud-senator en een voormalig statenlid. Volgens Baudet probeerden ze de macht te grijpen in de partij. En ook zouden ze hebben, ge zouden ze hebben geprobeerd het partijbestuur tegen te werken. Het Saturada kopstuk dat vrijdag werd opgepakt in een Oostenrijkse wintersportplaats is daar weer vrijgelaten. Er is een borgsom betaald van 30.000 euro. De 52-jarige Michel B. wordt met drie anderen verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie. De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting.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 Hij wist al op zijn vijftiende dat hij opera-zanger wilde worden. En dat is gelukt. Al moest hij de eerste tien jaar oppassen om zich niet te verzingen. Wat jonge baritons nogal alles bedreigt. Maar daarna kon het echte werk beginnen. Zoals de hoofdrol in de grand-opera Hamlet. Waarmee hij tot april door het land toegt. Hier is weer de lang... Toch. Uw presentator is Jenny Brauw. Ja, Kweerijn, op je vijftiende wist je het al. Maar volgens mij wist je het al veel eerder. Want er was een enorme verkleedkist bij jullie vroeger thuis. En je verkleedde je, nou geloof vanaf je vierde... vertelde je broer, vanaf je vijfde cowboy, politieagent. Ik was altijd wat, ja. Ja, hij was altijd wat. En op een gegeven moment gingen jullie met z'n allen naar, naar Londen... en toen zagen jullie daar de wachten staan. Ja. En toen kregen jullie allebei zo'n pakje van je ouders. Ja. Een rood pakje, beschrijf het pakje even. Uh, nou, het was zo'n zo wachterspakje met zo'n zo grote zwarte muts... en een, een rood pakje... En uh, toen stonden we drie weken op wacht bij de voordeur. <lacht> uh, in ons pakje. <lacht> vooral ik, geloof ik. Mijn broer had het wel misschien wel zelf gezien. En Dennis zei ging. dat jullie dagenlang bij de garage hadden gestaan. Oh, ja, ja, ja. ja, ja. Maar er gebeurde nooit wat. Ik mocht ook eens een keer uh, wachten zijn voor zijn uh, schelpenmuseum. En uh, zorgen dat niemand uh, wat uh, kwam stelen. Maar dat, dat gebeurde ook nooit. Ik moest mensen aanzetten om dingen te stelen. want <laughs> had ik ook wat te doen. En ja. hebben we het dan over Nijmegen? Of waar, waar zijn jullie opgegroeid? Klopt. Uh, ik ben geboren in Nijmegen. Daar heb ik mijn eerste zeven jaar van mijn leven gewoond. Ja, daar stond je met dat pakje voor uh, de garagedeur. deuren. Klopt. Ja. En, uh, uh, en daarna zijn wij vertrokken naar Japan... Ja. Uh, mijn vader uh, was in de diplomatieke dienst en werkte voor de ambassade daar. En daar hebben wij zes jaar gewoond. En hoe oud was je toen jullie vertrokken? Ik was vertrokken? zeven, ja. En dat was natuurlijk ontzettend spannend, kan ik ja, me voorstellen. Zeker. Ja, aan de andere kant van de wereld. Maar ja, als de zevenjarige heb je niet eens een idee wat dat betekent. Hm. Ook niet eens een idee dat het iets bijzonders is. Dat wel, maar vooral het idee dat je al je vriendjes uh, niet meer zou zien. Mm -hmm. En uh, de plekken die je hebt ontdekt in je korte zevenjarige leven ook niet meer gaat zien. Nee. Maar Ging de, de plaats... verkleedkist mee naar Japan? Ja, zeker. Ja, echt? En, die... <laughs> ja, zeker. en in Japan kwamen er veel mooiere kostuums nog bij. Ja, nee, dat zal wel, ja. ja. En daar heb je je liefde voor zang ontwikkeld, hè, in Japan? Ja. ja, ik zat op een internationale school daar. Leefden uh, jullie het leven van expats daar? Ja. Hm. ja. Um, en dus mijn beste vriendjes in die tijd waren, die kwamen uit uh, de Verenigde Arabische Emiraten, Canada en Nigeria. Wow. Oh. En uh, we zaten met, nou ja, dertig nationaliteiten, verschillende nationaliteiten in één klas natuurlijk. Dus je leert wel uh, heel snel dat de wereld groter is dan. Uh, dan Nijmegen. Nijmegen. <laughs> ja. Uh, en dan alleen maar jongens op die school of ook meisjes? Nee, ik zat op een jongensschool. Wow. Ja. Terwijl je vrij. Je, ik bedoel, je bent 41. Ik denk dat er weinig mannen van jouw leeftijd op jongenscholen. Uh, ja, het, is wel, het lijkt iets van, van, van vroeger, hè? Ja, maar, van uh, vroeger. Daar is het nog wel gebruikelijk. Uh, ja, in Engeland, weet ik nu, zijn er ook natuurlijk heel veel. Ja, er ja, zijn natuurlijk dus, ook nog wel dus internationale. Misschien is het iets Angelsaksjes of zo. Ja. Ik, uh, idee, maar... maar goed, je zat daar op die internationale school. Ja. En, uh, ja, en er werd dus... heel veel aan muziek gedaan. Uh, elke klas was wel een koor en we hadden altijd uh, concerten waar iedereen moest zingen en uh, ik ben daar toen uh, uh, ja toen ben ik begonnen op mijn tiende met zingen en dat vond ik hartstikke leuk en toen uh, uh, ja zoveel mogelijk eigenlijk ja. en had dat iets met die internationale school te maken of had het ook met japan te maken werd daar veel gezongen in Japan wordt niet zo heel veel gezongen. Maar ja, dat, dat heb ik natuurlijk ook niet meegemaakt. Want ik was zeven tot, ja, ik was dertien toen we weggingen. Dus dan is het nog vrij beschermd. Uh, um, ik, mijn leven was echt thuis en school. Hm. Maar op die school werd heel veel gedaan aan uh, muziek. Maar ook aan, uh, uh, uh, ze deden een musical elk, elk jaar. Uh, die klassieke musicals, Oklahoma, uh, Rodgers en Hammerstein musicals. En uh, ja, dat vond ik echt helemaal fantastisch. Ik was zeven toen ik toen uh, op een dag uh, zei de lerares van... Uh, kom met kom me uh, mee, we gaan naar de, de gymzaal. Ja, en daar gaan ja. we uh, een musical kijken. Ik wist totaal niet wat dat was. Oh nee, je had geen idee? Nee, geen idee. Ik, geen idee. En, uh, maar de hele gymzaal zat vol. En het was een grote school, een grote gymzaal. Mm -hmm. En toen begon opeens uh, orkestje te spelen. En, uh, want het schoolorkest speelde dat. En de kwaliteit was vrij hoog. Want uh, de hoofdrolspeler toen, die was dus ook nog maar 17... die is later uh, een topsolist geworden in de Weense Opera. Ik dat oh ja. <laughs> ja dus uh, dat waren toch wel... Uh, bakermat van ja, grote zangers. Bijzonder. Maar um, ja, en, en, en die jongen begon toen opeens te zingen. En, en ik heb... Ik wist echt niet wat, uh, wat me overkwam. Oh ja? Nou, nou, dat, dat is je echt is zwaar onder de indruk. Ja. ja. Dus uh, toen is het begonnen. Ja, in Japan. <laughs> nou, we hebben het er zo nog over. Ja. Even wat betreft het nieuws. Um, want je bent werkzaam in Engeland hè, vooral. En de mensen die wij spraken rondom jou... bijna iedereen begon over... ja, het is een beetje afwachten wat er gaat gebeuren met die brexit... Of jij daar dan nog wel kan functioneren. En dat heeft te maken met contracten en dergelijke. Is het iets waar jij. Ja, ik was in Londen de dag uh, dat het uh, referendum gehouden werd. Ik was daar aan het werk en. Uh, en we konden echt allemaal niet geloven wat er, wat er was gebeurd. Het is eenzelfde soort idee als. Uh, of hetzelfde soort gevoel toen. Uh, toen uh, Trump verkozen werd, dat was zo onverwacht. Mm -hmm. Je had hem helemaal niet zien aankomen. Nee, nee. en de, ik denk dat daar het gevaar ook ligt, uh, vandaag de dag. Dat uh, je kunt nergens meer. Zeker, een, een zekere uitslag is er nooit meer. Daar kan je niet op rekenen. Maar goed, dat hebben we toen geleerd. Um, Brexit is, uh, ja, uh, mensen dachten van nou, zo erg zal het niet zijn, maar het, het ziet er wel uit dat het gaat gebeuren. Um, dat zal zeker effect hebben. Maar, ja, maar op beter... jou persoonlijk? Ja. Want, want, uh... ja, ik werk sinds tien jaar uh, uh, in Engeland. Sinds de geboorte van je dochter zo ongeveer? Ja, ook, ja, klopt, klopt. Wegwezen uh, dacht jij? Uh, nee. nee, dat is, dat is echt wel het, het, ja. het, het, het, ja. nadeel, het, het grote veelzame. nadeel ja, ja. van... van uh, maar ja, van het vak als operazanger mm hoor. -hmm. Want het is heel internationaal. Maar goed, uh, tien jaar geleden begon... Uh, deed ik mijn eerste voorstelling in Engeland. En daar sloeg ik een beetje aan, laat het zo zeggen. Dus uh, uh, en ik vind het daar heel prettig werken. De manier van denken over opera, over muziek... of hoe je een voorstelling maakt, is daar, ligt daar in mijn straatje, zeg maar. Mm -hmm. um, dus... Dat is gegroeid, mijn carrière daar. Uh, tot op het punt van vandaag... waar ik eigenlijk voornamelijk in Engeland... werkzaam ben. Uh, dus, ja... Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar ik denk dat niemand dat weet... op dit moment. Dus... Uh, maar wat moet ik voor me zien als. Ik bedoel, uh, wat zouden consequenties kunnen zijn voor jou, omdat je daar werkzaam bent? Er spraken uh, iemand van de artistieke leiding en zegt: ja. Nou, ik ga er alles aan doen om hem te behouden. Want uh, dit is een Europees instituut en ik wil met Europese zangers werken. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd is dat, schijnt dat ingewikkeld te zijn. Of zie je... Ja, ik, ik weet het niet. Het is te vroeg. Uh... Om daar nog conclusies over te trekken, hmm. denk ik... Uh, we moeten eerst gaan zien hoe dat... Worst case scenario is dat zij absoluut gaan kiezen voor... Um, nou, Engelse first, zeg maar. Om met de ja. Trump te spreken. <laughs> uh, maar ik denk niet dat dat zo erg zal zijn. Uh, in de kunsten is het wel vaak zo dat... Uh, ja, um, Het is een hele internationale markt. Uh, en... Uh, ze zoeken iemand uh, die, ze, die die rol uh, op ja, ja, hun zullen, het beste kunnen doen. Ja, dus ja. Als, ik, als ik die persoon ben, dan zullen zij uh, proberen om, om mij daar te houden. Ja. Ik denk dat het uiteindelijk neer zal komen op het feit dat ik misschien een visum nodig heb om te werken. Misschien kan ik daar niet zo vaak meer werken als ik nu daar werk. Um, dus moet ik nu ook wat meer uh, in andere landen van Europa gaan. Uh... Dan zijn we zijn naar Frankrijk, Duitsland. Oh, ja. We wachten het gewoon ja. rustig af. We zullen zien. Lang. Ik ben wel uh, ach. Het, nooit, het, het loopt nooit zoals je het verwacht. Nee, dus, uh... Dat is inmiddels wel duidelijk. Ja, uh, de tegel, die ligt daar uh, nog niet voor jou... Okay. maar die komt daar op een gegeven moment te liggen... en het uh, is of die beschreven kan worden. Met jouw lijfspreuk dan wel levensmotto. En luisteraars kunnen reageren op ons, je kunt meedoen... Uh, vragen stellen, opmerkingen plaatsen... heel graag via Twitter, hashtag Radio Kunsthof, of stuur gewoon een mail naar kunststof.ntr.nl. En verder meld ik dat we ook altijd via de podcast te beluisteren zijn... Quirijn de Lang is um, zanger, een bariton, 41. Nee, je bent nog helemaal geen 41, 40 ben je? Of als je net... Ja... Oh, dat laten, we, laten we 40 zeggen als je dat <laughs> ja, <maar> zegt. Nee, <laughs> joh, ik ben 41. Je bent 41. <laughs> um, opgegroeid, zoals je net al vertelde, in Japan. Opgeleid in Philadelphia, daar gaan we het zo nog over hebben. Ook in uh, Milaan. Heel vaak kunnen we je hier niet horen in, uh, in uh, Nederland... omdat je werkzaam bent, vooral in Engeland... Um, maar op het moment toer je rond door jouw moederland... Mm -hmm. als uh, Hamlet in de gelijknamige opera van Opera Today. En de recensies waren jubelend. Nou lijkt het me wel uit te maken voor jou... of je in première gaat in je eigen land, je moederland... of... Ja, het is altijd wereld, bijzonder uh, om in Nederland uh, te zingen. Um, vooral omdat het uh, niet zo vaak meer gebeurt. Nee. Toen ik uh, afstudeerde, toen uh, werkte ik veel bij de reisopera. Maar, ja, Nationale reisopera, hè? De Nationale Reisopera. Uh -huh. uh, die zit in Enschede en die toert door Nederland. Uh, maar zo vaak, uh, dat heb ik nu al een paar keer meegemaakt... Uh, en dat is uh, ook bij mijn collega's zo... Um, als je ergens vaak werkt, voor vele jaren, dan... Het is een golfbeweging. Dus uh, in die periode werkte ik dus veel bij de reis ook, maar Toen zong ik ook veel meer in Nederland. Daar heb ik mijn professionele debuut ook gemaakt. In die zauberflirten? Uh, in die zauberflirten, ja, als papageno. Toen was ik 22, idioot. Een dom. jonkie? Ja. Um, en daar is het eigenlijk begonnen. Dus uh, het is wel een... Uh, uh, een operabedrijf waar... Waar, uh, waar je hart waar ik, ligt. Ja. Maar en, als je dan hier in première gaat... Bedoel, dan komen de oud-docenten of je familie. Ja, precies. Dat, dat het, maakt het anders. Het is anders, een kans of... voor, voor uh, vrienden en familie... om me ook weer eens uh, te, te zien. En maar te maar voor jouzelf persoonlijk? Ja, dat hij, dat of fijn. is een première sowieso gewoon spannend? Bedoel, nou ja, het is... <tus> Deze is wel heel erg bijzonder hoor, want uh, ik zing dus Hamlet mm -hmm. uh, in een uh, fantastische productie van uh, Opera Today. Het is een, een productie zoals ik nog nooit ergens in ben gestaan, maar daar zullen we denk ik zo direct wel over hebben te zijn. Het is, uh, er komen heel veel verschillende aspecten van het theatervak uh, bij kijken, uh, meer door, dan alleen opera. Uh, dus wat dat betreft vind ik het heel bijzonder om daar mee te doen. En natuurlijk de rol van Hamlet. Ja, wie wil dat uh, niet spelen? Ja. Want leg even uit. Hamlet is crème de la crème in de theaterwereld. Mm. Toneelwereld. Ja. Geldt dat ook voor de operawereld? Nou, is het de een rol om naar uit te kijken? Uh, deze Hamlet is uh, geschreven door Ambroise Thomas. Die heeft Shakespeare genomen. Die uh, is toen in het Frans vertaald. Dat komt uit de eind 19e eeuw, dus de hoge romantiek, uh, en uh, is dus ook een beetje uh, verfranst. Dus uh, de, het is, gaat niet alleen over Hamlet, maar het gaat ook over de, de liefdesrelatie met Ophelia. Ophelia krijgt een waanzinscène, een fantastisch, een fantastische scène ja, uh, dat die kan uh, wel die ja die onze Lucie Chardin ontzettend goed zingt. Um, maar uh, dat is een scène die in het oorspronkelijke Shakespeare niet eens bestaat. Uh, die wordt daar uh, verteld dat zij zich heeft verdronken. Maar dat wordt zo beeldend verteld in Shakespeare's taal... dat iedereen ervan overtuigd is dat hij het heeft gezien op de uh, <lacht> Nou, En dat is een, uh, een scène die uh, Ambroise Thomas dus ook helemaal heeft uitgebuit... om daar een fantastische waanzin-aria uh, voor te worden... Voor de heersende diva van de tijd te schrijven. Um, dus het is ook een echt, uh, het is Shakespeare en tegelijkertijd ook echt hoogromantische Franse ja, over. Een vervanste Shakespeare. Ja. Ja. Uh, maar het is de enige Hamlet. Uh, tot vorig jaar, de, eigenlijk de enige Hamlet in, uh, in opera die er bestaat. Uh, vorig jaar is er een nieuwe Hamlet geschreven, uitgekomen in Gleinborn. En die toert nu geloof ik ook door Engeland. Uh, maar dat is een moderne opera. Hmm. Maar deze opera is uh, eigenlijk de enige operaversie van Hamlet. En wat het zo bijzonder maakt is dat Hamlet dit keer geen tenor is... Want alle mooie rollen worden altijd voor het tenor geschreven. Maar voor een Franse bariton. Ja. Een hoge bariton. En, uh... Dus jij was dolblij toen je hoorde van deze Hamlet. Die ja, elk... 100 jaar na dato. Hè? 100 jaar geleden was die voor het laatst Klopt. te zien te horen in ja. Den Haag. En ja. nu mocht jij in de Koninklijke Schouwburg. Ja, het, het huis van... 100 jaar geleden was er uh, Franse opera echt heel groot. Mm -hmm. In Den Haag vooral. En ze hadden hun eigen Franse opera in Den Haag. Bij, in de Koninklijke Schouwburg. Ja. ja. Dus uh, couperus uh, <laughs> tijd. Uh, ja, die ja. zat er ook Ja, toch? zeker. Volgens mij heeft hij ook absoluut een hamlet gezien toen. Uh, en wij zijn de eerste die het terugbrengen na honderd jaar. Ja. Bijna 100 jaar. En je ja. gaat nu, de verheuging me enorm op... je gaat nu live uh, een aria ten gehore brengen uit uh, Hamlet. Je wordt begeleid door Susan Ball. Misschien moet je er nog even iets op de vleugel die hier staat. Mm -hmm. Wil je er nog iets meer over zeggen voordat je gaat zingen? Ja, dat is goed. Dit is een, uh, een, een korte aria uh, uit de vijfde acte. Dus eigenlijk zijn we, hebben we alle... Uh, dramatische hoogtepunten gehad. Uh, Hamlet is helemaal uitgeput... van een mislukte poging om zijn uh, oom... die zijn vader heeft vermoord, te ontmaskeren. Um, en hij is zo bezig geweest met die wraak voor te bereiden... en te voltrekken, dat hij alles even opzij heeft gezet. Dus ook zijn geliefde... Um, de arme, Ophelia. Oh, de arme Ophelia. Hij komt erachter dat haar vader... in het complot zat om zijn vader te vermoorden. Dus hij kan haar ook even... niet echt recht in de ogen kijken. Hij weet dat... haar vader waarschijnlijk ook nog moet vermoorden. Zij dus wil haar even uit zijn buurt hebben. Ja. Ook voor haar veiligheid. Maar ja, zij... Uh, zij neemt dat nogal zwaar op. En, uh, en terecht. En wordt daar <laughs> een beetje... Uh, de depressief van. En... Uh, of een beetje, behoorlijk. Zij, ja. zij verliest wel echt uh, zicht op de werkelijkheid. En ja. zij verdrinkt zich. Ja. Nu, uh, weet Hamlet dat nog niet. Uh, maar hij heeft wel door dat hij haar um, echt wel uh, slecht behandeld heeft. En hij vraagt haar vergiffenis... Zij is er niet hoor, maar hij in, als zicht. zij er was geweest... dan had hij graag ja. gezegd, het spijt me. Hij komt tot inzicht, wel. zou je kunnen zeggen, in deze aria. Goed, neem ja. nog even een slokje water. Het is wel raar, zo'n overgang van, van, spreken van, van spreken naar zingen. Van spreken naar zingen, ja, we zullen eens even zien hoe dat gaat. <laughs> Volgens mij gaat dat wel. Quirijn de Lang wordt begeleid op de vleugel door Susan Bol... en zingt dus aria uit Hamlet. De prachtige... Opera op dit moment: getoerend door Nederland: Opera To <tied> temps la loi pardonne -moi. Ik weer rijden lang. Dit is echt wel. <totvoort> het spijt hem echt, hè? Het spijt hem echt. een palenfleur. Ja, een bariton. Dat is wat je bent. Dat ben ik, ja. <totvoort> dat ben je, ja. En uh, uh, je zijn het al enigszins teleurgesteld van. Uh, meestal is de tenor die. Uh, ja. Want en er zijn minder tenors. Hè? Er zijn altijd er is altijd vraag naar een tenor. Er is altijd meer vraag naar een dan... tenor omdat hij meestal de grote hoofdrol heeft. En um, er zijn genoeg tenoren, maar uh, echt <laughs> fantastische tenoren die je wilt hebben, ja, ja. die zijn natuurlijk moeilijk te vinden. Ja. Maar uh, hoe ken gaat dat met paar. het met, de, met dat verzingen waar joost prinsen het net over had in in de, in de inleiding uh, ja dat is uh, ja dat die opmerking kwam voort uit uh, als je jong bent wil je ben je natuurlijk ambitieus en uh, maar je hebt nog niet de je stem is nog niet volgroeid um, en een menselijke stem die, die, uh, die groeit dus met training. Dus, uh, ja, uh, ja, je bent zo twaalf jaar bezig om te leren zingen. Op een opera manier waarop je dus alleen enkel met je stem zonder versterking... een hele zaal kunt vullen. En alle kleuren die je wilt uh, overbrengen, dat ook kan. Um, en... Uh, een, Stem, een een, een hoge stem die is eerder rijp, laten we mm -hmm. zo zeggen. Dus een hoge tenor of een hoge sopraan die beginnen echt goed te zitten vanaf een 28ste misschien. En, uh, Dat geldt voor een tenor. Ja, hm. ik denk ik wel. Een hoge tenor, een wat zwaardere tenor, wat later. Het is een beetje korter de bocht, ja. hè. Uh, en een bariton vanaf de 32ste. Uh, en een bas nog later. Um, en dus ik begon op mijn 22ste. Dus dat betekende dat ik tien jaar had... waarin ik heel veel heb mogen zingen en heel veel heb gezongen... en uh, gewoon goed aan mijn carrière kon werken. Maar altijd in mijn achterhoofd houdend van niet te grote dingen te vroeg. Ja. En, en is er dan iemand die jou daarin begeleidt... of had je dat zelf heel goed in de smiezen? En in, in, in de gaten ook? Dat je... Ja, ik had het ook zelf wel in de gaten. Hm. Uh, er zijn natuurlijk... ik heb leraren en coaches... en mensen waar je mee werkt... En... Die dingen voorstellen. En... Maar jij bent niet zo'n overmoedig type. Uh, trouwens, dat is ook wat, wat iedereen over jou zegt. Dat je oh. heel serieus. Is dat goed of serieus? Nou <laughs> ja, ik, ik denk dat dat heel goed is. Zeker als, je, ja. als de dreiging er is dat je, je zou kunnen verzingen. Ja, ja. Toch? Nee. Ja, zeker. Ja. De, de, het gevaar is dat de, de grote sterren die. Uh, die Zingen zoveel, Die zingen elke avond een grote rol. En dan zitten ze ook nog in een vliegtuig uh, van Londen naar New York en dan naar Chicago. En dan zingen ze daar weer grote rollen. Dat en, is ja, onverstandig. Ja, op die manier uh, maak je in korte tijd grote carrière. Maar die carrière, is, de carrière wordt daardoor wel verkort. Ja. Um, en dat merk je met, met, ook met echte grote zangers. En dat is zo'n. Ja, vroeger was het natuurlijk niet zo, omdat de wereld niet zo snel ging. Uh, dan uh, hadden we ook grote wereldsterren die uh, die zaten dan uh, voor maanden op een schip tussen Londen en New York dus dat was, uh, was meer rust in. Ja, maar uh, dus uh, ik heb dan. geluk gehad dat ik wel uh, gewoon mooie rollen heb kunnen doen. Uh, en Langzame stem heb kunnen opbouwen. Op ja, en ja. daar nog steeds mee bezig ben. Ja, het zeker, wordt nog ja, ja. mooier en nog ja, heb ik mijn laatste stem. Ja, ik hoop het wel. <laughs> uh, we, we gaan, volgens mij kunnen we daar nog even naar luisteren... voordat we naar het nieuws gaan luisteren... naar een uh, klein stukje van Opera Today... dat we ja. namelijk ook even het orkest erbij horen. Nou, het ja, is opera, dramatiek. dus we horen ja. een enorm dramatische scène... tussen jou, Hamlet en ja. Ophelia. Nee, nee, dit is uh, oh. tussen Hamlet en zijn moeder. Oh, Hamlet en zijn moeder. Ja. Ook goed. Ja. Vind je dan ook heel spannend? Dit vind je dan ook heel spannend. Dit is de, de pff, meest dramatische scène uit het stuk, denk ik. Het is een, uh, een confrontatie van Hamlet met zijn moeder, die dus uh, nu twee maanden na de dood van zijn vader uh, opnieuw getrouwd is met uh, zijn oom, met de broer van zijn vader. Ja. Uh, die de nieuwe, de nieuwe koning is geworden. En hij. Ja, en daar en is gewoon waar Emil het iets mee iets, moet. Daar is gewoon echt iets mis we mee. We gaan even luisteren ja. naar het nieuws van uh, acht <laughs> uur. Het wordt gelezen door Maud Schreurs. en dan daarna horen we jou weer. NPO Radio 1.